7 uur. De Radio1 Dus Sarah Carasso en Tom van Heck. We bellen zo met een van de reder's over dat nieuws over private beveiligers die meereizen richting Somalië. Olympische sport dus turnen, gaan we volgen het uh, wielrennen, blijven we volgen op de baan. Hè, voor het geval dat u het even kwijt mocht zijn. En er wordt ook steeds weer doorgevoetbald. Andere Nederlandse clubs in voorrondes van een van die heel vele europa League's. Dat na de NOS-nieuws van Raymond Serré. Er zijn positieve en negatieve reacties op het plan van de Zuid-Hollandse verpleeghuis... om familie van bewoners verplicht te laten meehelpen... Seniorenbond ANBO jaagt het initiatief toe en de verpleeghuizenkoepel Actis noemt het interessant. Maar de vakbond ABVA CABO FNV vindt het onnodig en onwenselijk. De zorgorganisatie Vierstroom begint in Bergambacht en vlist een proef met familiehulp in verpleeghuizen voor demente mensen. De familieleden hoeven geen taken te doen als wassen en aankleden, maar ze moeten bijvoorbeeld wel gezelschap houden en toezicht houden. Volgens vierstrand van den Oever moet Nederland af van het idee dat de verzorgingsstaat alles oplost. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn als mensen weigeren. Mogelijk wordt een nieuwe bewoner lager op de wachtlijst geplaatst als dienstfamilie niet mee wil werken. En ook wordt overwogen mensen de mogelijkheid te bieden om de verplichting af te kopen. Topdiplomaat Kofi Annan stopt als vn gezant voor Syrië. Dat heeft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon bekendgemaakt. Annan stelde een zespuntenplan op om het geweld in Syrië te stoppen. Beide partijen hielden zich niet aan de afspraak in het plan. Annan had eerder al duidelijk gemaakt dat het plan op een mislukking was uitgelopen. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Joska Fischer, heeft gezegd dat de val van Assad in Syrië in principe niets oplost. Er zijn dan nog zoveel rekeningen te vereffenen dat de strijd waarschijnlijk alleen maar erger wordt. En verder gelooft Fischer niet dat Syrië een democratie wordt als Assad verdwijnt.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 En de Nederlandse windsurfer Dorian van Rijsselbergen blijft vrijwel onklopbaar in het Olympisch toernooi. Hij won de vijfde race met overmacht nadat hij de eerste drie races ook al had gewonnen. Alleen in de vierde race gisteren moest hij twee concurrenten laten voorgaan. In het klassement van de windsurfers staat van Rijsselbergen een straatlengte voor op zijn concurrenten. En dan het weer: vanavond in het oosten, nog een enkele bui. In de rest van het land droog. Morgenochtend, vooral in de kustprovincies, kans op een bui. In de middag ook in het binnenland stevige buien met kans op onweer. Tussendoor af en toe zon. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 24 graden in Limburg. ANBB Verkeersinformatie. Nog één file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knopendel en Waardenburg staat drie kilometer. Na een aanrijding is daar de linkerrijstrook ook dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Vier minuten over zeven na al het Olympisch nieuws, zo ook demissionair minister De Jager. Hij reageert op de vergadering van de ECB waar niet veel concreets uitkwam. Maar eerst gaan we naar het turnen Amerikaanse superstars, Russische tegenstrevers en een Nederlandse. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Heck en Lucella Carrasso van Gerner en jij, Edwin Cornelissen, hebt net weer naar haar gekeken. Ja, ze heeft de brug gedaan haar laatste toestel. En dat was echt een sublieme oefening die ze daar liet zien. Het is een specialiteit van haar, dat wisten we. Maar het was zo zuiver geturnd, haast foutloos zou je kunnen zeggen. En het leverde voor haar dan ook een recordscore op van 14.966. Een persoonlijk record. En dat terwijl ze de afgelopen maanden al zo'n enorme ontwikkeling heeft doorge doorgemaakt op de brug. Betekent dus dat ze op alle toestellen eigenlijk ontzettend goed gepresteerd heeft in deze meerkamp. Dat ze zal gaan klimmen in dat klassement. En dat het record van Ans van Gerben de beste Nederlandse in de meerkampfinale... met haar 19e plaats, definitief de boeken uitgaat. Want het is Celine van Gerne die het fantastisch heeft gedaan in deze meerkampfinale. Het is nog even afwachten totdat alle turns zijn geweest. Dan kunnen we de balans opmaken. En weten we hoeveel ze nou uiteindelijk geworden is. Dan weten we ook wie zich Olympisch kampioen mag gaan noemen. Gabrielle Douglas die voltooid momenteel haar vloeroefening... heeft dat soort van foutloos gedaan. En zal moeten te afwachten of dat genoeg is om de Rusin Komhove aan van het lijf te houden. Ze zwaait overigens naar het publiek en weet dat de medaille in ieder geval wel in de pocket is. Dat geldt niet voor Celine van Gerne, die heeft geen medaille. Maar wat geeft het? Ze heeft het uitstekend, fantastisch, prima gedaan. En uh, zal in ieder geval een uh, mooie klassering mee naar huis nemen op dit Olympisch toernooi. Edwin nog heel even, hoor je me nog? Die, die Debbie ja. Duckless, dat is wel een fenomeen. Dat mogen we toch wel even stellen. Is dat de koningin van het turnen van deze spelen? Ja, zoals het zich nu laat aanzien, uh, wel. Hè? Ze speelde al een hele belangrijke rol. Ook in uh, die landenfinale. En het mooie van haar is dat het een hele explosieve turnster is. Je ziet het bijvoorbeeld als ze op de brug actief is. Die vliegt echt door de lucht. Het is uh, alsof je Epke Zonderland als het ware op die rekstok ziet, uh, ziet vliegen. En dat kan ze met dat, uh, dat uh, lijf van haar. Ontzettend explosief. En een hele mooie uitstraling ook. Ook als je er ziet met zo'n vloeroefening. Het straalt echt een uh, zekere volwassenheid uit. Het is stabiel. Ze, ze maakt geen moment de indruk dat ze, dat ze stappen zal gaan maken. Dat ze sprongen zal gaan maken. Of bijvoorbeeld op de balk dat ze zal komen te vallen. Iets wat je van uh, Alexandra Raisman niet kan zeggen, want die, die ging toch een paar keer lelijk de fout in op uh, de balk, hoewel ze niet viel. Dus uh, ze is de meest constante. Ze heeft heel veel uitstraling. En uh, ja, het zou best wel eens een keertje de koningin van deze spelen kunnen worden. Het zou mij heel opvallend lijken als ze uh, die gouden plak niet weet te pakken in deze meerkampfinale. Want, en hoe lang uh, ja, moet ze nog wachten, Edwin, daarop? Er komen nog twee turns in actie. Die Alexandra Raisman, wat wel een echte vloerspecialiste is. En die kan daar zeer hoog op scoren. Maar die heeft dus inmiddels een gat van 2,7 ...punten vergeleken met Douglas. Ja, Dat is een gat wat ze normaal gesproken niet zal gaan overbruggen. Zeker omdat Douglas geen grote fout heeft gemaakt. Ik zie haar scoren verschijnen van uh, 15 uh, en nog een klein beetje. Nou, Dat is in ieder geval een, uh, een mooie score. Aanmerkelijk hoger ook dan uh, in de kwalificatiewedstrijd. Kijken of van daar overheen komt. Dat lijkt me op dit moment de enige die haar nog uh, kan bedreigen. Maar dan moet Komova ook die, echt die wel boven zichzelf Die kijkt zelf een beetje uit sip, uh, Edwin. Zie ja, wij, ja, die zit een die beetje te wat, sip te kijken naar die scores. Dat doen, dat doen die Russen wel vaker, maar in dit geval lijkt me dat... Goed, wij, uh, wij komen bij jou terug Edwin als jij de definitieve uitslag hebt. Schepen in de buurt van Somalië nemen nog altijd private beveiligers mee aan boord. Iets wat wettelijk niet mag, maar Defensie zou juist gezorgd hebben aan boord van koopvaardijschepen in de regio. Dat er militairen worden geplaatst en alleen zij mogen piraten met geweld uit de buurt houden. Ik ga erover praten met uh, Martin Dorsman, directeur van de KNVR, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, dan moeten we toch officieel vragen waarom zijn die reders nou zo ongehoorzaam, hè? Nou, de reders zijn op grond van de wet ook verplicht om hun zevaren een veilige werkplek uh, te bieden. En uh, ja, op dit moment uh, moeten zij daarvoor vaak uh, gebruik maken van private beveiligers. Dus de uh, reders zitten in een vreselijke spagaat. En uh, ja, er gaat op dit moment geen enkel schip meer zonder uh, gewapend beveiligers aan boord uh, door dat gebied. Dus ja, dat is de praktijk. En zegt u daarmee de, de, de, de goed bedoelde uh, defensiemaatregelen... om daar mensen aan boord te plaatsen, dat is niet afdoende? Dat is op dit moment uh, niet afdoende. We waarderen zeer de inzet van minister Hille om dat zo snel mogelijk wel uh, gereed te krijgen. Hij gaf eind april aan dat hij daarvoor nog een jaar uh, de tijd nodig heeft... Ja, dus wij zitten in dat jaar toch met een groot probleem van uh, hoe zorgen we nou voor, uh, voor goede, goede beveiligers aan boord. En we willen graag dat de overheid daar uh, haar een rol heeft, ook als het gaat om de inzet van die private beveiligers. Dus uh, certificering. En, en dan bellen reders u op of die, die vragen advies aan u en dan zegt u mijn officiële standpunt is dat u het niet moet doen, maar ik zou het maar doen. Mijn, mijn officiële standpunt is dat, dat, we, dat we het begrijpen: van ja. Uh, ja, zonder beveiligers aan boord gaat er geen schip meer doorheen. Dus uh, raters moeten wel. En, en als u met beveiligers aan boord die dan zeg maar niet van defensie zijn, wie, wie, wie, wie kan u dat, wie, wie verbiedt dat dan officieel? Wie, wie zou dat kunnen controleren of kunnen zeggen: nu doet u iets wat niet mag? Nou ja, dat, dat is op grond van, van de huidige wettelijke bepalingen. En we zien dat bijvoorbeeld andere Europese landen als Noorwegen, Noorwegen en Denemarken, die hebben inmiddels hele goede regels uh, opgesteld om toch die private beveiligers aan boord te laten. En we zouden graag zien dat, uh, dat die regels ook heel snel in Nederland worden overgenomen. Kan ik me ook voorstellen dat los van wie er meevaart, vaart, dat de kosten daarvan relatief hoog zijn. Hoe, hoe, hoe zit het daarmee? En ook in verhouding tot in andere landen? Ja, dat, dat is nog een van, van de huidige knelpunten. Het gaat om onze reders om effectieve bescherming. En als dat militairen zijn, prima. Maar op dit moment zijn militairen nog steeds te duur, hoewel minister Hiller onlangs de prijs verder heeft uh, verlaagd. Hij erkent van ja, de prijs is nog steeds te hoog, dus daar heeft hij weer wat aan gedaan. Maar op dit moment is dat nog steeds 50% duurder dan wat andere uh, buitenlandse reders betalen voor hun private beveiligers. En, en er zijn ja, toch een kleine 200 beveiligingsfirma's inmiddels actief in die regio. Dus ja, het is gewoon de norm aan het worden. En wat zou u uiteindelijk uw wens zijn? Dat als het ware er wordt toegestaan om met private beveiligers... zou wat dat betreft dat voor u de meest ideale oplossing op dit moment zijn? Nou, als, als minister Hille zegt over een, een jaar heb ik het uh, helemaal klaar... En, en kan de inzet van die militairen uh, geregeld zijn... dan vinden we dat prima. We vragen nu om een hele snelle oplossing voor de periode tot dat jaar. Uw punten zijn helder. Martin Dorsman, directeur van de KNVR. Dank voor uw toelichting. Ja, graag gedaan. Verslaggever Sebastian Timmerman... beleeft een prachtige middag en avond in het Velodroom... op het Olympisch Park hier in Londen... waar het ba baanwielrennen is begonnen vandaag. Waar zitten we nu, Sebastian? We zitten te kijken naar de teamsprint bij de mannen. Die tussenronde, je hoort het publiek wellicht op de achtergrond klappen. 6.000 man. Deze hal, de uh, uh, Velodrome het Velodrome, de Pringle zoals die wordt genoemd zit. Helemaal vol. En we hebben dus straks dus gekeken naar dat wereldrecord van de ploegenachtervolging. De mannen van Groot-Brittannië. 3,52, 4,99. Ik zei het al bijna 62 kilometer per uur. Zij rijden morgen tegen Denemarken in de tussenronde. Ik denk dat de Denen het in hun broek gaan doen. Australië. Australië gaat rijden tegen Nieuw-Zeeland. En de winnaars van die heats gaan dan uh, morgen ook de finale rijden tegen elkaar. Maar ik denk niet dat Australië in de buurt gaat komen van Groot-Brittannië. Os hebben zich vandaag een beetje ingehouden. Ze lagen in de kwalificatie drie seconden achter. Nederland is achtste geworden in die kwalificatie. Rijdt morgen tegen Rusland. Moet dan een snelle tijd gaan rijden om nog te dromen van het brons. Maar ik denk niet dat dat erin zit. Nu in de baan Philip Hindes, Jason Kenny en Chris Hoy. Laatste serie in die tussensprint. Of die tussenronde van de teamsprint bij de mannen. Dit keer gaat de start wel goed met Philip Hinders. De lat ligt hoog. De Fransen hebben een Olympisch record gereden. Voor het eerst binnen de 43 seconden op de Olympische Spelen. De start van Philip Hinders is goed. 17-2 sneller dan de Fransen waren. Nu in de baan Jason Kenny. Voormalig wereldkampioen sprint. Die die tweede ronde voor zijn rekening neemt. En dan eh, dadelijk Chris Hoy moet gaan lanceren. De bel klinkt. Chris Hoy. Sir Chris Hoy. Zet nu aan. 29-6 over die eerste twee ronden. En dan moet die het Olympisch record inzitten. Chris Hoy zet nog een keer aan. De Japanners rijden op grote achterstand. En hier komt Chris Hoy met 42-7. Hoho, wereldrecord. 42-7 4-7. Sneller dan de Duitsers ooit waren. In Cali op die baan in hoogte. En Chris Hoy doet het gewoon in Londen. Gewoon op zeeniveau. Het publiek dat staat alweer op. De stoelen op de banken. Overal komt de Britse vlag alweer tevoorschijn. En dit is nog niet eens de finale. Het is de halve finale. 42 40,7 seconden. Ongelooflijk. Wat een tijd van de Britse teamsprint is. Wat een tijd van Chris Hoy. Betekent dat Groot-Brittannië later vanavond tegen Frankrijk gaat rijden. in de strijd om het goud. En dat Australië tegen Duitsland gaat rijden. in de strijd om het brons. dadelijk de finale bij de teamsprint van de vrouwen. Maar dit was weer een hoogtepuntje. Deze halve finale. Teamsprint bij de mannen met het wereldrecord. Dan gaan we weer terug naar Edwin Cornelissen. Amerika won het turnen als land. Krijgen we ook een Amerikaanse winnares, Edwin? Ja, die kans is groot, die kans is groot. We hebben net Komova, uh, de Russin, in actie gezien. En uh, ja, die wordt nu wel heel innig omhelst door Mustafina, haar uh, Russische teamgenoten. Wetende dat ze een vloeroefening heeft uh, volbracht zonder grote fouten. Maar is het genoeg om die Gabby Douglas, die Amerikaanse, te verslaan? Daarvoor moet ze toch wel fors boven de 15 gaan scoren. Het gat tussen de twee na drie rotaties was 0,3 van een punt. Niet echt veel dus. Dus de vraag is nu op wat voor score gaat die Komova uitkomen? Is het genoeg om Gabby Dug Douglas te verslaan? Slaan of niet. Ik zie Gabby Douglas toch wel wat bedenkelijk kijken. Misschien is ze ook een beetje aan het rekenen van... Goh, wat zal deze vloeroefening die Commova op gaan leveren? En is dat genoeg voor goud? Ja dan nee. In ieder geval is zeker dat de Russin, Mustafina en de Amerikaanse Raisman... op een gelijk eindtotaal zijn geëindigd. Dat betekent dat ze in ieder geval het brons gaan pakken. Gezamenlijk, Rusland en Amerika. En dat past misschien ook wel bij deze wedstrijd. Maar wat gaat Gabby Douglas doen? Dat is de grote vraag. Ik durf in ieder geval te stellen dat Celine van Gerner... De deze meerkampfinale gaat afsluiten op de twaalfde plaats. De twaalfde plaats en dat is een hele mooie, een hele fraaie klassering voor haar. Echt een historische prestatie voor een Nederlandse turnster. Daar komt de score. Daar komt de score van Komova. 15.1, Het is niet genoeg om Douglas van de eerste plaats te verdringen. 1 Gabby Douglas uit Amerika. 2 Komova en die gedeelde derde plaats voor Mustafina en Raceman. Weer goud voor Amerika. Weer goud na de landenfinale en na Peking vier jaar geleden waar het...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 Er worden hier allerlei dansjes gedaan hier in Londen. Don't take away the music. nog uit de tijd dat die broeken vanaf de knie heel wijd naar de pijp gingen lopen. We gaan naar Sebastian Timmerman. Want uh, ze hadden de finale moeten rijden. Maar ze rijden niet. Maar er rijden gelukkig gewoon ik na een aantal anderen. China en Duitsland staan er wel. En Duitsland dus uh, in de finale gekomen. Omdat uh, de Britse dames werden gedisqualificeerd in uh, de halve eindstrijd zeg maar omdat uh, de aflossing niet goed ging bij uh, de Britse dames bij Varnish en Victoria Pendleton. Pendleton kwam met haar voorwiel te snel voorbij dat voorwiel van Varnish. Dus kijken we naar uh, de eerste Olympische finale op de teamsprint bij de vrouwen. Het nieuwe onderdeel dus naar uh, Mirjam Welten en Christina Vogel namens Duitsland. En naar Jinji Gong en Xuang Guo namens China. De dames staan klaar. Er wordt afgeteld. De laatste seconden tikken weg. En dan is daar de start. En die start verloopt niet helemaal vlekkeloos. Bij de Chinese dames leek het wel. Want het leek erop dat Xuan Guo sneller weg was dan Jin Ji Gong. En dan moet je even inhouden. Omdat je niet met je voorwiel voorbij je tegenstandste mag. Beste start is desondanks wel voor China. Over de eerste halve ronde met vijfduizendste verschil. Ten opzichte van de Duitse dames. Na het eerste rondje ligt China nog steeds voor. Het is bijna zevenhonderdste nu. Het verschil met de Duitse dames. Waar Christina Vogel nu. Nu alles uit het hele kleine ranke lijf moet zien. De het achterstand wordt groter. Gaat China hier het goud behalen? Ik denk het wel. Hier komt Guo. en zij pakt inderdaad de gouden medaille namens China. China wint de eerste gouden medaille op de teamsprint bij de vrouwen. De negentiende gouden medaille alweer van deze Olympische Spelen voor China. De Duitse dames uh, Welte en Vogel moeten genoegen nemen met het brons... terwijl we hier voorzagen of met het zilver... terwijl we hiervoor zagen dat Australië, Meers en McCulloch de bronzen voor zich op wist het hij is in Nederland is 50 geworden bij dit teamsprint bij de vrouwen goud dus voor China en wij gaan ons opmaken duidelijk voor de finales bij de teamsprint bij de mannen en wij gaan ons opmaken voor een steeds vrolijker wordend bericht uit de RSX klasse het windsurfer zeg maar Dorian van Rijsselberg. zes races gehad u wist al vier keer eerste en een keer derde en vandaag komt er een tweede plaats tot slot bij net in de tweede race andermaal voor zijn grote Poolse concurrent wat betekent dat hij dus met vier eerste plaatsen een tweede en een Derde plaats na zes races. Een comfortabele voorsprong heeft nog even voor de volledigheid. Er worden tien races in eerste instantie. En dan nog een medal race met de dubbele punten. Het is niet de race waarin dan de medailles bepaald worden. Alles wordt meegeteld. En de voorsprong dag, is: je mag je slechtste resultaat aftrekken. Dat is nu een derde plaats. Kortom, uh, hij staat er zeer goed voor. Ook na deze derde dag door Jan van Rijsselbergen op koers. De Nederlandse hockeyvrouwen staan er ook goed voor. Zij wonnen hun derde wedstrijd. China 1-0. Maartje Goderie die maakte al na 10 minuten de enige treffer. Je zou kunnen zeggen dat het een wat zakelijke overwinning was van Oranje. Maar dat ziet coach Max Kaldas toch echt anders. Ja, ja, zakelijk. Ik zeg gewoon goed. Dat is voldoende. Het gaat om de punten in de pool. Het nee, gaat om goed spelen ook. En vandaag hebben we goed gespeeld en gewonnen. Dus het gaat om beide dingen. Kansen gecreëerd. Eh... Het verbaasde mij, maar dat kan je misschien even uitleggen... waarom Kim Lammers niet uh, begint. Omdat uh, elke wedstrijd begint een andere opstelling. Maar uh... ook. Voilà. Ja, maar krabde je niet achter je oren toen in vijf minuten tijd... er al drie goede kansen waren in die plek waar zij speelt... net als in de vorige wedstrijden tegen Japan en België? Nee, omdat uh, iedereen speelt daar. En ook Kim Lammers, het dus is een team. Het is geen individueel sport, dus iedereen kan spelen en iedereen kan, kan goed zijn. Maar het is toch al een beslissing hè, om je topschutter uh, eruit te halen. Moet je zoiets uitleggen? Helemaal niet. Zeker niet aan jou. Nee, maar aan de speelster, ja, mij hoef je het niet uit te leggen. Maar, uh... maar het is een teamsport waardoor iedereen roleren. Het is gewoon geen voetbal dat gewoon mensen worden echt. Uh, geïnter... Die was juist wel interchange. Dus iedereen speelt en iedereen zit op de bank. En waarom zeg je dat zo lelijk tegen me? Zeker niet aan jou? Ja, omdat het een beetje de zagen voor iets dat gewoon niet is. Dus uh, als, je kijkt, als je goed kijkt naar alle wedstrijden... dan zat dat spel altijd aan de andere opstelling. En dus vannacht dus ook. Goed. Kansen zijn er. Uh, dan wordt er geblokt achterin door China. Ja. Dan kent het hockey een, uh, een leuke regel. Een aantrekkelijke regel. Dat is een strafcorner. Ja. Als die dan ook niet lukken... Nederland heeft er volgens mij negen gehad. Ja. Uh, dan wordt het op die 1-0... je hebt het net al aangegeven ja. in de persconferentie... De laatste minuten zelfs nog lastig, want dan dreigt er misschien wel een strafcorner tegen. Dat kan, maar daar maken we vandaag geen zorgen over. Je hebt je helemaal geen zorgen gemaakt dat het uh, maar 1-0 bleef telkens? Nee, we hebben 1-0 gewonnen, dat is gewoon genoeg, toch? Wat ben je kort af? Ja, graag. Bij goede vragen worden we langer praten, maar minder goede vragen praten wordt dus minder. Nou, ik stel gewoon een paar simpele vragen, Max, ja, en dat uh, ik, ja. daar, daar kan je gewoon antwoord op geven. Ja, helemaal gedaan, maar, toch? Ja, tot nu toe wel. Ja, ja, ja nee, heel jammer. kort, jammer. Uh, drie wedstrijden? 9 punten. Meer zit er niet in, hè, in zo'n toernooi. Gelukkig uh... maar niet. <laughs> uh, ben je dan al bijna? Of uh, is Korea en Groot-Brittannië nog een bedreiging? Nou, ik denk dat, ik denk dat Korea wordt sowieso een bedreiging wordt. Uh, vandaag pakken ze punten voor de eerste keer. En, uh, ze moeten gewoon winnen om, uh, om, om een kans te houden voor de, de halve finales en, uh, Ik verwacht vandaag een potje zoals die van vandaag, de China met wij aan het voorstellen en aan het tegenhouden en uh, dus het wordt lastig uh, heel lastig en uh, lastig zat dus uh, zijn drie potjes achter elkaar, China, Korea en Japan dat echt uh, gaat voor ons heel veel fysiek gewoon vragen dus uh, het is gewoon verdomd lastig en uh, we hebben in onze gedachten wel de manier om dat tegen te, tegen te werken zeg maar maar uh, ja, het wordt een heel lastig potje. Is, is dat het lastige van deze groep, dat je en Korea en China als tegenstander hebt en Japan? De ploegen die een beetje min of meer hetzelfde spelen? Nou, we hebben voor, van tevoren gezegd dat de die, die pool voor ons een renploeg is. de, de, de uh, renpoel is een pool bij China, Japan en Korea, waar je moet echt je loopschoenen aandoen en gewoon achter hun aan Alleen vandaag was het andersom geweest. En dan dus hebben we achter ons gewoon gerend de laatste twee potjes. En uh, GB is ook een fysiek, uh, automatisch gewoon sterke ploeg. Dus uh, we verwachten gewoon vier potjes achter elkaar waar heel veel voor ons fysiek wordt gevraagd. Waardoor ons spel aan on de bal moet heel clean zijn. Om te zorgen dat we niet vallen in hun spel. Maar juist ja, wel ons spel gewoon houden. Uh, en die andere pool heb je ook. een, een veel meer mix van moleculatuur, zoals spelsterelen. En dat zie je ook in die uitslag. Dat iedereen deelt daar veel meer de punten. Um, dus aan je vraag gewoon, zijn we al nog steeds? Dat weet ik niet, maar met negen punten zei ik van tevoren ben uh, je een helle eind. En uh, uh, we kunnen volgende wedstrijd volgende gewoon voor onszelf gewoon, die uh, judge zijn en gewoon de punten binnenhalen en zelf de half jaar bereiken. Dat was uh, Max Kalda als Gerard de Groot sprak met hem. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomers. Osaracino. Oh, hey. Osaracino. Oh, hey. Bello guaglione, o oh, Saracino, o oh, Saracino, tutte femme ne fanno. Tieni i capelli ricci, ricci, gli occhi briganti o sulle in faccia, ogni figlio la si ubira a passà. La sigaretta mocca, la mano in sacca hey. e se ne va a su per tutta città o oh saracino, hey. o oh saracino, hey. bel uguaglione, o oh saracino, hey. o oh saracino, hey. tutte femmine fa sospirà, una faccia bella, hey. un cuore buono O oh Saracino, o oh Saracino, hey. bello guaglione, o oh Saracino, hey. O oh Saracino, hey. tutte femme ne fanno. Suspira, la faccia bella, nu cuore buono. E sa fa l'amore, malandino e tendatore, si guarda e vi fa namorare. Ma la rossa la tasa, tu nu vas se con una scusa, ta rubata e meme cuore. Sarà non si chiudto, o Saracino? Sarah En zo, in Aborado de Marina maakte hij 55 jaar geleden, geloof ik, ook een gedaan. Het zal niet de opvolger zijn, want we hebben nog honderd tussen doorgemaakt. O, Saragino, samen met de Boeskemi. We gaan naar Sebastian Timmerman. Eh, want Sebastian Timmerman eh, kondigde zo mooi de negentiende ja. gouden medaille van China aan. Wij dachten, dat heeft hij mooi bijgehouden. Maar hij heeft de telruim nog gelukkig niet opgevoerd. <laughs> nee, ik moet er geloof ik de vierde gouden van Duitsland voor gaan maken. Want uh, de Chinese dames zijn uh, teruggezet. Die zijn de gouden medaille kwijtgeraakt, want wat is er gebeurd? Eigenlijk dezelfde fout die uh, eerder werd gemaakt door Jessica Varnish... en ook wel een beetje door Victoria Pendleton... in die tussenronde bij de teamsprint. Er is te vroeg zeg maar, overgegeven. Uh, de, de dame die begint... die moet echt dat eerste rondje helemaal op kop rijden. Bij de streep, de start- en streep. daar moet zij als eerste met het, uh, de voorkant van haar voorband... Uh, uh, die streep aanraken. Nou, dat gebeurde eerder dus al niet bij de Britse dames. En nu ook in de finale notabene niet bij de Chinese dames. Jin Ji Gong, die had Xuan Guo al uh, echt met millimeters hoor. Maar toch had er al voorbij gelaten als het ware na die eerste ronde. En dus zijn de Chinese dames en mijn Duitse collega die naast me zit heeft het volgens mij nu ook in de gaten ja. teruggezet naar de tweede plaats. En krijgen de Duitse dames dus het goud ja, in de schoot geworpen. Maar het is wel frappant. Want zij waren de grote winnaars omdat uh, uh, Groot-Brittannië eerder al werd gediskwalificeerd. Daardoor mocht Duitsland in één keer doorgaan uh, richting de grote finale om goud. En nu gebeurt dus hetzelfde in de grote finale. En pakt Duitsland dus Miriam Welten en Christina Vogel... de eerste gouden medaille ooit bij de teamsprint bij de vrouwen. En moet China genoegen nemen met het zilver. Australië blijft gewoon op brons. En nu is het ook doorgekomen bij de Chinese dames. Want Jingjing Gong en Xu Wang Guo hadden er net nog de lach op hun gezicht. En die lach maakt nu plaats voor een traan in de box van de Chinese dames. Maar Duitse collega gaat uit zijn dak en hij heeft er alle reden toe. Het goud is dus voor Duitsland op de teamsprint bij de vrouwen. We gaan eruit voor uh...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 Deuren. Volgend jaar stopt de subsidie en er is geen geld meer om het theater open te houden. Het bracht 40 jaar lang niet-westerse voorstellingen, films en concerten. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Minister De Jager reageert zo op de woorden eerder vandaag van Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank. En voor ronde Europa League ook van start straks Twente, maar eerst Heerenveen thuis tegen de Roemenen. Dus dat het Friese volkslied was er een keer op zijn plaats, Frank Wieland. Ja, maar dat mocht vandaag niet. Oh, dat he. mag Dat mag niet, hè? Dat mag het niet. En in geen het talent, tenslotte. Ja. Dat zijn dan van die dingen. En 3,5 minuut zijn we inmiddels onderweg in deze wedstrijd. De Roemenen, dat is trouwens Rapid Boekarest. Waar ze tegen moeten in de uh, derde kwalificatieronde is dit... Voor de Europa League hierna volgt nog een playoff. En dan mag je meedoen in de groep als je dat allemaal overleeft als Heerenveen zijnde. Het is de officiële seizoenstart en de officiële start van Marco van Basten natuurlijk bij Herenveen En natuurlijk ook voor alle andere jongens die nieuw zijn gekomen. Bijna de hele voorroede is inmiddels al vertrokken bij Herenveen. Asaidi is er nog, zou vandaag eventueel wel spelen. Wilde ook wel spelen, had Marco van Basten gezegd. Maar was vandaag ineens ziek geworden. Terwijl hij wacht op een transfer richting Galatasaray. En dus is hij er vandaag niet bij. Er was wel een plekje voor hem vrijgehouden in het elftal. Maar dat wordt vandaag ingenomen door Oussama Tanane. Een jongen die eigenlijk niemand kent. Behalve in de jeugdopleiding bij Ajax en PSV. Daar was hij niet zo heel erg aangenaam in de omgang. Dus was hij clubloos en hier terechtgekomen bij Heerenveen. Hij speelt vandaag als rechtsbuiten een van de vijf nieuwkomers in het elftal van Marco van Basten. Die zelf net zo nieuw is als die vijf nieuwkomers bij deze club. En voor hem vandaag dus om te laten zien dat Heerenveen er klaar voor is voor dit nieuwe seizoen. Dat over tien dagen in de competitie in ieder geval officieel begint tegen NEC. Heerenveen opent trouwens wel aardig met de nieuwkomer Droon. Overgekomen van Sparta met de eerste mogelijkheid voor Heerenveen in de eerste minuut. Nu aan de rechterkant van La Parra. Weg. Die probeert een voorzet te geven. Bal gaat over de zijlijn via verdediger Bozovic. En dus Veen. aardige start in dit duel in de eerste vijf minuten. Nog geen gevaar voorlopig van de Roemenen. En een klein beetje gevaar van Veen. Dan gaan wij naar uh, demissionair minister De Jager. President Draghi van de Europese Centrale Bank wilde euro redden tegen elke prijs. Uh, daar kwam hij vorige week mee. Vandaag zou duidelijk moeten worden hoe hij dat dan zou willen doen. Maar hij zei eigenlijk niet zoveel concreet. Dus de beurzen reageerden vervolgens teleurgesteld. De Tweede Kamer debatteerde over de eurocrisis vandaag. En de jager van financiën sprak daar over de grote woorden van Draghi. Nee, ik, ik, ik zeg dat, uh, u heeft mij de vraag gesteld, vindt u dat ook? Dus ik, geef ja. geen, uh, ik ga, ga niet de president van de ECB recenseren, want daar gaat hij zelf over, die is onafhankelijk. Maar ik zelf vind ook dat binnen ons mandaat, wat, en binnen mijn mandaat wat er is gegeven, we ook alles als Nederland moeten doen om de euro te redden. Want dat is heel erg belangrijk. We staan met z'n allen achter de euro. Nederland heeft, en dat wordt wel eens vergeten in dit de debat, tien jaar lang enorm veel geprofiteerd van de euro en de eenwording van de markt, juist als handelsland hebben we daar heel veel baat bij. Meer baat dan veel andere landen in de eurozone. Ja, nu gaat het even wat minder. Dat is natuurlijk een slechte zaak. Had niet zo mogen gebeuren. Is, vind ik ook niet de fout van Nederland. Maar is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Want de afspraken ja, die hebben iedereen destijds gemaakt voor de euro. En die waren onvoldoende. Er dus waren onvoldoende harde afspraken. En daar hebben alle landen bij gezeten. Dus we moeten dit probleem nu ook met z'n allen oplossen. Wat kunt u nog doen om de euro te redden? Nou, we hebben een aanpak ja, die berust op meerdere pijlers. We hebben dat vorig jaar in september al aangegeven in een brief. En die gaat heel ver. En dat is nog steeds ook de visie van het Nederlands kabinet... voor de oplossing van deze crisis. En veel daarvan hebben we al bereikt, maar nog niet alles. Dat betekent dat, één, het begint bij de landen zelf... namelijk door economisch te hervormen... en door te bezuinigen er weer bovenop te komen. Want alles wat wij doen... Als dat die landen dat niet doen, ja, dan helpt het niet. Dan is het vertrouwen ook weg. Nou, dan blijft het vertrouwen van de markt weg, inderdaad. Als die landen zelf ook niet uh, voldoende hervormen en voldoende bezuinigen. Dus dat is het belangrijkste. Het toezicht, de structuur, de bestuur van de eurozone. Dat willen we dat het veel strenger is. En dat er ook automatische sancties, bijna automatische sancties, opgelegd kunnen worden voor begrotingszondaars. Dus het echt aanpakken van landen die ontsporen. Dat moet nu helemaal ingebed worden in die Europese daar hebben we ook al heel veel bereikt. En de derde is die noodfondsen. Dat is de korte termijnbestrijding, zou je kunnen zeggen. En dat kan alleen als die andere twee pijlers ook worden gedaan. Dan is Nederland ook bereid om die derde pijler... via noodfondsen tijdelijk geld te lenen aan landen... om ze de tijd te geven aan te passen. De Grieken, daar gaat het nog steeds niet goed... Nee, dat, dat gaat echt nog niet goed. Nog gaat straks. daar nog geld in? Nou, uh, dat is afhankelijk van de uitslag van de Trojka-missie. En daar moeten we echt eerst op wachten. Die Trojka die, uh, is nu heel streng op dit moment aan het bezien... hoe het met Griekenland ervoor uh, staat. Ja, en als het daar niet goed gaat, ja, dan moeten we opnieuw uh, naar kijken. Maar daar kan ik nog niet op vooruit lopen. Maar ze weten daar, die kraan die gaat altijd weer open. Nou, nee, niet altijd. Nee, nee zeker niet. Dat is echt afhankelijk van uh, de afspraken en van de Trojka-uitslag. Het, het is voor ons, voor Nederland, heel essentieel dat de trojka daarover oordeelt. Ja, de Spaanse banken, zijn die hiermee nu gered? Nou, de, ik vind nu op dit moment een analyse per bank, dus individuele bank, plaats. Er is nu een bedrag natuurlijk beschikbaar gesteld een aantal weken geleden door Europa voor uh, de bankensector. Dat kan Spanje daarvoor lenen. Men is nu nog bezig met de analyse wel, wat welke bank nodig heeft. Spanje is een belangrijk land voor Nederland. Ook onze belangen zijn heel groot van pensioenfondsen, van, van onze verzekeraars. Dus ook Nederlands geld is daar in hoge mate belegd. Dus wij hebben er ook voor onze portemonnee een groot belang bij dat dit wordt opgelost. Kunnen we nu met een gerust hart op vakantie of is de hectiek zomaar weer terug? Nou ja, laat ik zeggen dat ik uh, sinds het begin van deze crisis altijd zorgen heb gehad. Uh, en die zorgen zijn nog niet weggenomen. Maar als iemand op vakantie wil, moet hij dat natuurlijk zeker doen. Maar wij uh, blijven er bovenop zitten. De zorgen die ik al anderhalf jaar heb over de eurozone, die heb ik ook nog steeds. En dat is ook de reden waarom we er bovenop zitten. Ook vanuit het ministerie van Financiën volgen we echt van minuut tot minuut de ontwikkelingen. En hebben we ook invloed op. Hij hoeft niet thuis te blijven van minister De Jager van Financiën. Peter Blok zwart met hem. gaan nou, maar even naar Herenveen. Rapid Boekarrest van Wieland. Herenveen, Wat volgens mij de hele oefenperiode alleen tegen amateurs een doelpunt gemaakt heeft. Hè? Nou, net niet het scheelt. niet zo gek. Veel, ze hebben vier serieuze oefenwedstrijden gespeeld. En eentje, één doelpunt gemaakt tegen Eindhoven. Dat was Zomer die een doelpunt maakte. Dat was dus een probleem. Doelpunt maken. We hebben nu juryseats in de spits gezet. Althans, dat heeft Marco van Basten gedaan. Dat was niet zo onwaardig gezet. Want na tien minuten tegen Rapid Boekarrest was iedereen Vandoor. De verdediger kwam even inglijden. Daar was Juricic dus rap omheen. En hij lopte de bal over doelman Alboet van Rapid Boekarest heen voor 1-0 voor Herenveen Binnen 10 minuten dus Herenveen toch een doelpunt gemaakt in een uh, officiële wedstrijd. En dat is dus wel prettig als je daar dacht problemen mee te hebben. En met Juricic vooralsnog een oplossing hebt gevonden. Hoewel het uh, Juricic niet bepaald ingewikkeld werd gemaakt. Want uh, de verdediging was in geen velderwegen te bekennen. En die ene die er wel was, die besloot onmiddellijk te gaan glijden. Daar wist Juricic. Dus wel raad mee. Knap wel dat Herenveen rustig is. De voorsprong heeft genomen. Want Rapid Boekarest kennen we natuurlijk nog wel. Die ploeg als de tegenstander van PSV. Vorig jaar in de groepsfase van de Europa League. Toen dachten wij. Het stelt allemaal niet zo gek veel voor. En PSV was heel veel sterker. Maar inmiddels is die ploeg totaal veranderd. Ze hebben bijvoorbeeld een andere trainer gekregen. Sabau. Die naam zou u nog kunnen kennen van Herenveen. Toen was hij nog speler. En tegenwoordig is hij dus trainer van dit Rapid Boekarest. Hij heeft een totaal nieuwe ploeg. Gekregen. Rapid Boekarest heeft inmiddels al twee competitiewedstrijden gespeeld. Twee keer gelijk gespeeld. Scoort ook niet zo gek makkelijk. Dat is allemaal in het voordeel van Heerenveen. Dat dus na 11 minuten voor staat met 1-0 tegen de Roemenen. Doelpunt Jurisic.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 Inside a mother Ze er wel. De nits, Zij komt nog, hè? Zij komt nog een keer. Zo bubble box, we zijn er klaar mee. We gaan het hebben over Marinde Verkerk, Greep net naast het podium. Ja, ze had zo goed judo tegen degene die zo sterk leken. zelfs de wereldkampioen van 2009 via de herkansing brons. en toen de jonge Braziliaanse Aguiar die was te sterk. Verslaggever Arjold Kloosterboer neemt met Verkerk haar zo wisselende judodag door. Marinde Verkerk. Je zwaait naar het publiek, daar heb je nog veel steun aan gehad. Ja, dat is mooi. Zoveel Nederlanders. Dat... Ja, ik hou ervan. Dus uh, ik ben blij dat ze er allemaal zijn. Ja. Wat kwam jij nog dicht bij een medaille? Ja, ik weet het, Ja, ik weet het, maar net niet. Ja. Terwijl je van tevoren ja, je zag je loting, je denkt dat wordt heel erg zwaar. Ik heb, uh, ja, ik heb alleen de eerste partij ge gezien. Dus van het moment dat de loting heb ik alleen, uh, nou ja, wist dat ik eerst vrijgeloten was en daarna tegen Ogata kwam en. Uh... Dan had ik nog een appeltje mee te schillen. En ik dacht, dat nou, is geen mooier moment om dat hiermee te doen. om hier te doen. En, uh, voor de rest heb ik niks gezien. En ik dacht, uh, als ik de eerste partij niet win, heb ik aan de rest ook niks. Dus, uh, nou ja, ik heb me volledig goed kunnen richten op de eerste partij. En ja, daar ben ik ook heel blij mee hoe dat is gegaan. Ja, eigenlijk was het een achtbaan van emoties deze dag. Want ja, de partijen waarin je het op papier heel erg moeilijk zou hebben, die, die win je dan. Ja, dat klopt. Nou ja, op die laatste nadeel. Maar, uh, ja... Het is uh, verrassend hè. Ja. En dan ja, verlies je in, uh, de mooiste kans eigenlijk tegen uh, die Britse Gibbe. Ja, ik ken haar uh, van mijn juniorentijd. Ja, uh, toen was het altijd al heel lastig tegen Cailledo en toen won ik wel. En nu op uh, zo'n belangrijk moment. Verlies je het. Maar weet je, ze heeft een dag van de leven en uh, ze is uh, vrij onbekend. Want ze komt uit een lagere klasse. En, ja, achter, achter de publiek. Ik weet hoe het is om uh, het volledige publiek achter je te hebben staan. En ja, ze heeft gewoon uh, een prachtige dag. Ja. Het was jouw schouder tegen haar Oitsigari, hè? Ja, klopt. Ja, ik was er uh, één seconde niet bij. En uh, het was een fractie van een seconde en dan ja dan ga je er gewoon aan. Ja, kon je weer opladen voor, uh, voor de herkansingen? Want het, het, het ging wel goed. Het was, je, je moest het maar op karakter binnenslepen die wedstrijd. Ja, absoluut, ja, absoluut. Ik was eerst ook heel erg boos. Maar ik dacht ik ga het niet laten liggen nu. De uh, Chinezen ken ik uh, wel beter. We hebben in China getraind in de voorbereiding. En, uh, al heb ik niet met haar getraind, dus zij deed niet met ons mee. Ja, ik wist gewoon dat het een hele lastige pot zou zijn met veel pakkinggevecht en, uh, en, en moeilijk door te komen zijn. Maar ja, ook daar ben ik gewoon wel heel blij mee over hoe het gaat gegaan is. Ja, ja je, je zal balen omdat je zo dichtbij een plak was. Maar zou je ermee kunnen leven nu? Ja, ik zal wel moeten. Ik zal, ik zal wel, wel moeten. moeten, ja, dat lijkt me ook. Maar in de verkerk, dus vijfde word je dan uiteindelijk omdat er twee bronzen medailles natuurlijk worden uitgereikt bij judo. Bas Stigler, goedenavond. Goedenavond. Uh, bij jou op de achtergrond het geluid FC Twente tegen Mlada Boleslav. Net begonnen volgens mij. Zeker een minuut geleden. Het nog 0-0 in deze Europa League wedstrijd. Alweer de zoveelste voor Twente dat natuurlijk al heel vroeg moest, begonnen, moest beginnen... nadat dat uh, treurige afgelopen seizoen waarin de ploeg zesde werd. En uh, Tsjechen op bezoek dus. Dat is een uh, elftal dat vierde werd in de Tsjechische competitie afgelopen jaar... En normaal gesproken zal dat voor Twente niet een ongelooflijk groot probleem moeten vormen. Mag je aannemen. Er zit een verrassing in de opstelling van Twente. Wisgenhof namelijk. De aanvoerder van Twente zit op de bank. Het is gepasseerd. Zijn plaats wordt achterin, centraal achterin, naast Douglas. Ingenomen door de nieuweling. Andreas Bjelland, de deem. Dat is een linkspoot. Traders hebben dat graag. Een verdediger linkspoot en een verdediger rechtspoot achterin. Nou, dat heeft McLaren nu. Terwijl Dunglis nu een bal achterin wegkopt. Nadat de Tsjech voor het eerst in deze wedstrijd met meer dan anderhalve man en de welbekende paardenkop op de Twentse helft verschenen. Over paarden gesproken, dat vinden ze hier in Twente natuurlijk prachtig. Het Twentse roos op het embleem van Twente. Twente dus zonder Wisskerhof met Bjelland. Nog niet beschikbaar is Luc Castanjos, die niet speelgerechtigd is. Uh, wel speelgerechter Dimitri Boulikin, die andere aanvaller die ineens gedikt kwam. Maar die zit op de bank. Die is uh, klaar om, mocht dat nodig zijn, in te vallen tegen De Tsjechen, Lada Boleslaaf. Het is na 2,5 uur 0-0. We gaan weer naar Herenveen tegen de Roemenen. Rapid Boekarest, Frank Wieland met een snelle voorsprong voor Herenveen. 19 minuten onderweg en na 10 minuten was het 1-0. Dankzij die lop van uh, Judy nog een aardig schot gezien van Oussama Tanane. Van nou, een meter of 25 was het zeker wel Schilderde. Nou, een half metertje net boven de goal van Alboed, de doelman van Rapid Bukarest. En uh, Rapid hebben we aanvallend eigenlijk nog helemaal niet uh, gezien in deze wedstrijd. Een paar steekballen geprobeerd. Maar allemaal uh, te ver voor de aanvallers uit. Zodat uh, Ramon Zomer er nog tussen kon komen. Of dat de ballen zelfs over de achterlijn heen li liepen. De Roemenen zijn uh, voornamelijk gevaarlijk vanaf de zijkanten... waar ze twee snelle jongens hebben lopen. Mili Savlevic bijvoorbeeld en Duarte... De die graag mee opkomt tot aan de achterlijn. Misschien dat ze nu even uh, gevaarlijk worden in de achterste linie bij Herenveen. Uh, maar op het moment dat ik het zeg glijdt Ilioski ondersteboven op zijn kont. Maar houden de uh, Roemenen wel uh, balbezit. En is nu de steekpaas niet goed genoeg om daarmee Noordveld te verrassen. Die de bal rustig kan oprapen. Zo kan Herenveen er weer uitkomen. De Vriezen zijn uh, deze wedstrijd rustig aan het controleren sinds die uh, 1-0 voorsprong. En hebben de zaak ook wel aardig onder controle. Dat moet ook wel. Je moet elkaar nog een beetje leren vinden zo in de opening. Van het seizoen. Zeker als je zoveel nieuwelingen hebt. Je ziet ook het resultaat daarvan op het moment dat ik het zeg. Zierig balletje breed naar de Twee nieuwelingen in het elftal. En uh, die vinden elkaar dan net even niet. Wordt weer opgelost uiteindelijk door Jurisic in combinatie met Koems. Die kennen elkaar dan weer wel een tijdje. En dat helpt dan allemaal Zierig trouwens. Zoals de enige waarvan we vooraf zeiden: wie is die je eigenlijk? Toen zei er iemand die Herenveen heel goed kende: die heeft een hele aardige steekpaas in huis. Die hebben we gezien. Hij gaf de assist op Jurisic. En daardoor staat Herenveen op 1-0 tegen Rapid Boekarest.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 Dan word je wat blijer dan van het andere. Ik word hier in ieder geval heel blij van. Mirjam Makeba met de pata pata song. Dan gaan we naar het baanwielrennen. Sebastian Timmerman, de finale teamsprint bij de mannen. Zijn we daar nog op tijd voor? Ja hoor, de Union Jack zie ik nu al overal. Maar dat is alleen maar, van, van, maar vanwege het voorstellen van uh, Philip Hinders. Jason Kenny en Chris Hoy die klaarstaan. Aan de kant van de baan waar ik ook zit. En waar trouwens ook Prince William zit met zijn echtgenote Kate. En aan de overkant staat Frankrijk klaar. Gregory Bourget, Kevin Siro en Miguel Dalmeida zijn de drie Fransen. En hier moet dan het eerste Britse goud van deze eerste baandag aan gaan komen. Terwijl Duitsland trouwens de bronzen medaille heeft veroverd. Want Duitsland won net van Australië. Tweede medaille dus voor Duitsland vandaag. In één keer zijn ze goed weg met Philip Hindes als starter. Chris Hoy is zo snel weg dat hij bijna naast Jason Kenny zit al. En hij moet Kenny even voorlaten. Terwijl Bourgier namens Frankrijk ook redelijk goed weg was. Maar Groot-Brittannië na het eerste halve rondje. 9.000ste voor op uh, de Fransen. 5.000ste naar de eerste volle ronde. Nu is uh, Hindes klaar. Jason Kenny, nu de tweede volle ronde. En met uh, aanvoering van Kenny loopt uh, lopen de Britten uit. Laatste ronde. Sir Chris Hoy moet het gaan afmaken. Het is twee, uh, bijna drie tiende in het voordeel van de Britten bij het heren van de laatste ronde. Het loopt op. Hier moet het eerste Britse goud komen. Hier moet dat worden behaald door Chris Hoy. En hier komt Hoy. Oh, wat een overmacht. En weer een wereldrecord. 42 seconden en 16e van een seconde. Groot-Brittannië pakt het goud. En eh, iedereen hier natuurlijk helemaal uit zijn dak. Chris Hoy. Die grote superster Sir Chris Hoy was het al voor deze medaille überhaupt. Met alle successen die hij had gehad. Pakt hier zijn vijfde gouden medaille uit zijn Olympische loopbaan. En daar komt nog een onderdeel waar hij aan meedoet. Wellicht worden het er nog zes. Maar hij staat nu op gelijke hoogte met Steven Redgrave. Die Britse oudroeier. Allebei vijf keer goud. Hij wint Chris Hoy samen met Philip Indes en Jason Kenny Zeer overtuigend het goud op de teamsprint. Net zoals ze dat trouwens vier jaar geleden deden in Peking. Frankrijk wordt tweede. Zilver dus voor Frankrijk. Duitsland pakt het brons. En met twee medailles toch een beetje de uh, grote winnaar van de eerste dag bij. Maar de Britten hebben hun eerste goud op de teamsmint bij de mannen. Zij maakten geen fouten met de aflossingen. Goud voor Hindus, Kenny en Sir Chris Hoy. Heel vaak denk je, is er naast voetbal nog andere sporten. En dit is zo'n dag dat je denkt, is er naast olympisch sport? Oh ja, er is ook nog voetbal. Twente tegen de Tsjech, Bas Stichler. Ja, zo is het. 0-0 na 10 minuten. Twente heeft in die zin de zaakjes redelijk onder controle... dat de bal vooral van Twente is. Niet alleen dat... Dat het ook vooral gebeurt op de Tsjechische helft. Dat heeft nog niet al te veel echte hapklare kansen opgeleverd. Wel links en rechts een paar mogelijkheden. Zoals een kopbal van Leroy Ver. Na nou, een goede voorzet vanaf de rechterkant van Tadic. Tadic vanaf de rechterzijde, namelijk Chatli vanaf de linkerkant. De linkerkant waar Twente nu met ballen al staat. Ook de linksback. Dat is Schilderbier. Kan nu ver komen. Geeft de bal mee aan krijgt de bal met een gelukje nog bijna terug ook op de rand van het Tsjechische stadsopgebied. Maar het is hem uiteindelijk niet gegeven om de bal serieus onder controle te krijgen. Dan willen de Tsjech het counteren, maar wordt die counter in de kiem gesmoord door de oplettende verdediger Bjelland. Die hem eigenlijk in de eerste tien minuten van deze wedstrijd goed bevalt. Wat in ieder geval keer op keer laat zien dat hij wakker is door Pases te onderscheppen en gevaar in te dammen voordat het daadwerkelijk ontstaat. En dat is wel prima. Deze Deense nieuweling dus. Het elftal van Twente waar dus eigenlijk als je het zegt over nieuwelingen ook Tadic en Schilder ten opzichte van het vorige zoen dan de nieuwelingen zijn. Drie. Echt nieuwe gezichten. Chatli prachtig tegenstander door de benen gespeeld. Zichzelf ruimte gegeven aan de linkerkant. Dan naar binnen. Dan moet je eigenlijk schieten. Zoek nog een E2. Chatli, goal! Nee! Want de redding is er van de keeper in de korte hoek naar een E2. Waar eigenlijk al geen ruimte meer voor leek. Nog met Tadic, die op de penalty strip staat en de bal terugkaatst. Maar de inzet van Chatli wordt gestuit door Jan Seda, de doelman van Blada. Dat dus onder druk staat in de goalsveste na een minuut of elf. Het is nog 0-0. Op de valreep gaan we even naar Frank Wielaert. Heerenveen, hoe is het daar Frank? 28 minuten onderweg en het is nog 1-0. Nog altijd voor Heerenveen. Dat nog niet de probleem is geweest in verdedigende zin in ieder geval. Een uh, trouwens aardig gevuld Enstra stadion. Je kon vandaag nog ouderwets aan ruilhandel doen. Als je drie biertopjes bij je had, kreeg je een gratis kaartje kijk, voor deze wedstrijd. Kijk, kijk, dat en dat leverde nog. toch nog aardig wat publiek op in uh, dit duel. Dat heeft het aardig naar zijn zin, want Heerenveen doet het niet zo slecht. En uh, voetbalt af en toe ook nog leuk. Maakt aardige combinaties. Dat zal Marco van Basten in ieder geval deugd doen. Met al die uh, jonge spelers die ze hier hebben. En het gebrek aan serieuze aanvallers. Want de Amoa, aangekocht, is geblesseerd geraakt in de laatste oefenwedstrijd tegen de 1e FC Köln En uh, kan er dus niet bij zijn. Hij heeft last van zijn hemstring. En een andere aanvaller, Oet, die komt van de 1e FC Köln Maar dan uit de 2e, die zit niet eens bij de selectie vandaag. Dus die is vooralsnog niet goed gevonden door uh, zijn oefenmeester, ook oud spits. Dus die zal er wel wat kijk op hebben. En daar komt Heerenveen weer over de linkerkant met de drone. Even de bal terugleggen naar Koem. Koem, die uh, de bal breed legt. Zoeken naar uh, de ruimte bij je. Uh, Leeuw met z'n allen op de helft van Rapid Boekarest. En zo controleert uh, uh, Heerenveen eigenlijk de hele eerste, dat hele eerste half uur al rustig dit duel. Zonder in de problemen te komen dus. En dankzij die goal van Djuricic op een 1-0 voorsprong. We hebben er weer van genoten. Vier uur lang sport ja. en nieuws vanuit Londen. En denkt u wat zal ik vanavond doen? Nederlandse tijd 21 uur 19. 200 wissel. heren locht tegen Phelps. Maar 21, 37, 100 vrij. Dames, Chromo, wie Jojo. Herman van der Zand en Robert Meder straks. Nog drie uur Radio 1 Sportzomer. Goedenavond.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 In Nederland groeien duizenden kinderen op in asielzoekerscentra. Soms jarenlang in onzekerheid over hun toekomst. Hoe schadelijk is dit voor hun ontwikkeling? En hoe kan de opvang beter? Kinderrechten in de knel in spraakmakende zaken. Vanavond rond kwart over negen bij de icon op Nederland 2. Ik ben niet veel op de zaak, maar ik wil toch graag op elk moment van de dag mijn e-mail kunnen checken. Maar hoe dan? Met Microsoft Office 365 wordt het nieuwe werken mogelijk.